Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijkhoff hoopt vandaag afspraken met gemeenten te maken over het vluchtelingenprobleem. Het kabinet praat op dit moment met burgemeesters en vertegenwoordigers van de VNG. Volgens Dijkhoff gaat het vooral om de vraag hoe er zo snel mogelijk een oplossing kan komen voor de 13.000 mensen die nu in asielzoekerscentra zitten... maar die daar eigenlijk niet meer horen. Door die 13.000 aan een woning te helpen... hoopt de staatssecretaris meer plaatsen voor asielzoekers in centra vrij te krijgen... waardoor er minder noodopvang nodig is. In Syrië is gisteravond een hoge Iraanse militair omgekomen. De generaal van de Iraanse revolutionaire garde adviseerde het Syrische leger... onder meer over de strijd tegen IS. Hij werd gedood in de buurt van Aleppo... Er wordt daar zwaar gevochten. Strijders van IS hebben vlakbij Aleppo verschillende dorpen veroverd... meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het is niet duidelijk of de Iraanse generaal bij die gevechten werd gedood. Het gaat steeds beter met het vrachtvervoer. Er komen steeds meer transportbedrijven bij... en er rijden meer vrachtwagens rond, zegt verladersorganisatie EVO. Het zijn er nu ruim 100.000. Voor de crisis waren het er 112.000.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 man die op zijn leeftijd ook nog sport bedrijft. En dat is een andere sport als uh, waar we vandaag over praten. Dat is Sport in Carré. Want daar er rent hij nog over het podium heen, uh, Henny. Ja, het is een fantastische zanger. Het is mijn grote favoriet en dit nummer helemaal. Uh, ik heb mijn dochter geen Anne genoemd. Die heet Mariette. Maar het had net zo goed Anne kunnen zijn. Ik vind het heerlijk. En ik ken hem ook uit Frankrijk. Hè? Ik heb een paar jaar in Frankrijk gewoond. En daar, daar zat hij om de hoek. Dus dat was heel leuk. We gaan hier verder met de gast van vandaag in de Watertoren Sport en dat is Gert-Jan Als er één een wedstrijd kan lezen, lezen tijdens het voetballen is hij het. Gert-Jan, het gaat geweldig met de Koninklijke. Ja, ja eigenlijk uh, vanaf uh, de jongste junioren tot en met het eerste elftal uh, heb ik het vooral over prestatievoetbal. Uh, uh, elke jeugd, uh, jeugdafdeling speelt nu in de divisie. Uh, veel eigen jongens die uh, doorstromen naar de hogere jeugdteams, uh, naar de A-junioren. Ja, en die, die, die komen nu ook in het tweede tegen het eerste aan. En ja, wat ik net eigenlijk ook al een beetje zei is dat ik verwacht dat uh, binnen korte tijd... Dat, uh, dat de jongens die zelf opgeleid zijn uh, nog meer in het eerste elftal gaan komen. Er is ook een onder 23-competitie, dat doe jij hè? Wat, wat is dat exact? Uh, nou, dat is een uh, competitie um, ja, voor talenten. Uh, uh, de naam zegt het al, onder de 23 jaar. Uh, je ziet toch dat de overstap vanuit de A-junioren... naar het eerste elftal, zeker op dit niveau, uh, gewoon uh, erg groot is. Uh, en om die jongens toch tegen leeftijdgenoten te laten voetballen... en ja, een goed beeld te kunnen krijgen van, uh, van de kwaliteiten van die jongens... Uh, ja, hebben we een, een soort van competitie opgericht. Het gaat niet om punten, maar onderlinge wedstrijden. Met een aantal grote clubs hier uit de omgeving. Uit de Bollenstreek, AFC, A-20. Om uh, ja, op door de weekse avonden met uh, talenten onder de 23 tegen elkaar te oefenen. En jullie hebben van de week ook gespeeld? Uh, ja, dit, dat, dat was nog wel een beetje uh, een mix tussen tweede elftal en onder 23. Vanaf volgende week starten die wedstrijden echt voor onder 23. Ja, dat is gewoon uh, gaaf om te zien uh, dat, uh, dat we daarin echt uh, goed bezig zijn met opleiden. Want ja, bijna elke wedstrijd uh, uh, wordt er gewonnen. Ja, dan kan je toch zien dat we dat we ja, qua opleiden met eigen uh, jonge jongens uh, er goed op staan uh, in de omgeving. is natuurlijk wel een, een voedingsbodem, een Agar agar voor de scouts. Want die staan langs de kant. Ja, nou, ik kan me nog goed herinneren dat we vorig jaar bij Quickboys uh, speelden. En Gert Aandewiel, die ik goed ken uh, uit, de, uit de voetballerij, die is daar nu technisch uh, manager. Ja, die, die sprak me aan en die zegt: ja, ik heb echt uh, met verbazing staan kijken hoeveel talent er bij jullie zit. En, uh, ik zou er zo vijf of zes uh, bij ons uh, willen hebben. Uh, dus ja, dat, uh, dat uh, zal zeker uh, ook bij de scouts opvallen. En je zag afgelopen seizoen al dat er uh, vanuit Telstar uh, getrokken werd aan een aantal uh, jongens... Uh, die bij ons uh, hmm. onder 23 nog mogen voetballen. Dus ja, ik denk dat dat alleen maar een compliment is voor, uh, voor hmm. HFC. Ik heb een paar wedstrijden van tweede gezien en daarin valt mij Koen Duitshoff op. En ik vind het verbazingwekkend dat die niet nog aan de selecties toegevoegd. Ja, daar, daar ga ik niet over. Nee, nee, maar uh, wat vind jij van hem? Uh, nou ja, Koen is natuurlijk wel wat ouder. Die zit volgens mij bij, de, uh, bij het tweede elftal. Omdat hij uh, ja, de, de jonge jongens uh, daarin wegwijs uh, kan maken. Hij ze aanvoeren. Ja, ja mm -hmm. precies. En uh, ja, met een duidelijke rol, denk ik, uh, binnen dat team. Ik denk wel dat uh, Koen voor, uh, voor het topklasseniveau uh, tekort komt... Um, maar voor, voor een goed niveau hier in de omgeving uh, ja, een hele bruikbare speler kan zijn. Hij is natuurlijk fysiek sterk, um, ja, staat zijn mannetje in het uh, veld, maar ik denk dat hij qua voetballend, voetbal, uh, voetballend vermogen en qua snelheid net iets uh, mm -hmm. tekort komt voor, voor het eerste elftal. Maar dat is helemaal geen probleem, op dit moment is hij heel bruikbaar in het uh, tweede ja, elftal. Hij, hij steekt er daar met kop en schouder bovenuit. Echt... Ik zie ze helaas niet altijd. Nee, nee, spelen. Nee, nee, maar maar neem dat, dat voor uh, mij aan. Geloof ik, want, uh, ik wil het over iets heel anders hebben met jou. Want uh, jij bent uh, in dienst bij Sciandrie, het bedrijf van Gert-Jan Pruin, de voorzitter. En daar doe je hele leuke dingen, maar je moet tegenwoordig steeds naar go ahead. Ja. Vertel er eens iets over. Ja, dat. eigenlijk het hele land hoor. Uh, een project wat ik voor uh, Sciandri mag doen is uh, Old Stars heet dat. Dat is. Uh, een, een wandelvoetbalproject uh, voor 60-plussers bij uh, eredivisieclubs. Nou, daar zijn we nu uh, ongeveer drie jaar geleden mee begonnen. Uh, we merkten dat er voor, voor 60-plussers eigenlijk op voetbalgebied uh, niks meer uh, uh, was. Ja, veteranen, maar dat is alleen weggelegd voor de, voor de topfitte uh, 60-plussers. Toen nou, zijn we met het project uh, wandelvoetbal uh, begonnen. En via de eredivisieploegen proberen we daar... Uh, ja wat meer rugbaarheid uh, aan te geven. Dat, uh, dat ook amateurclubs er uiteindelijk mee gaan beginnen. Ja, en dat zie je nu door het hele land uh, ontstaan. Onder andere HFC uh, is er ook mee begonnen Adios. nu. Ja. Um, ja, en het, uh, dat begint toch wel een beetje een hype te worden. En dat, uh, dat is mooi om te zien. en Voor, de, voor dat project uh, ga ik een uh, uh, aantal uh, tien eredivisieclubs langs... om daar uh, dat project uh, te, te begeleiden. Go Ahead doet mee? Ja, die zijn net begonnen go Ahead uh, is helaas uh, gedegedeerd. Ja, uh, ja, uh, komen we wel weer terug van tweede. Ja, eigenlijk uh, ja, richten we ons vooral op de eredivisieclubs. En van Vandaaruit proberen we dan teams uh, door te laten stromen naar amateurclubs. Maar omdat go Ahead ja, toch wel eigenlijk een eredivisieclub is met een mooie achterban, ja, liggen daar ook heel veel kansen dat daar uh, veel clubs in de omgeving van kunnen gaan profiteren. Ja, het is gewoon fantastisch om uh, die 60-plussers uh, weer aan het voetballen te krijgen. En het heeft eigenlijk twee doelstellingen. Dat is en ze um, een actieve, gezonde levensstijl uh, aan te laten nemen. En het sociale aspect. Want je ziet dat, uh, ja, het groepsproces weer. Uh, ze vinden het fantastisch om met elkaar leuke dingen te doen en uh, weer met elkaar in contact te komen. Ja, en dat is uh, mooi om te zien. Wel project. We gaan het straks hebben over een ander project van jou, hè, de Streetwise. Dat is ook ontzettend leuk. Maar het zijn wel hele leuke dingen die je doet. Je moet veel reizen, maar het is natuurlijk heerlijk om te doen. Ja, uh, ik, ik ben een sportgek. Uh, vooral voetbal, maar ook alle andere sporten vind ik hartstikke leuk. En als je daar dan in actief mag blijven, uh, ja, dat is alleen maar hartstikke mooi, denk ik. Iedere week uh, draaien we de muziek van onze gasten, maar wij draaien ook een plaat voor onze gast. Moet je hier eens naar luisteren en dan wil ik graag je commentaar hebben.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 is We're family. Why can't we disagree? kert je hebt hem nog niet eerder gehoord. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het uh, heel mooi en uh, goed klinken. En het komt ook heel uh, professioneel over. En ik hoor nu net eigenlijk dat het uh, een jongen uit, uh, uit Zandvoort is. Ja... Had ik niet verwacht, laat ik het zo zeggen, als je had gezegd dat een grote artiest uh, uh, uit Amerika bij wijze van spreken zou zijn, had ik het ook geloofd. Ja, leuk om te melden is dat uh, die artiest uit Amerika die jij noemt. Uh, Michael Garvin is dat. Dat is de, de, tek de tekstschrijver van onder meer Jennifer Lopez en, en George Benson. Die heeft uh, samen met uh, mijn zoon, want die hoorde je net, uh, dit liedje geschreven. Het gaat natuurlijk over, uh, over oorlogskinderen, over kinderen die. Uh, ja, Slachtoffer zijn van het oorlogsgeweld overal in de wereld. En uh, de tekst is ook als je het vertaalt: van waarom kunnen we het niet met elkaar uh, oneens zijn zonder oorlog? Dus je kan best meningsverschil hebben, maar oorlog is daar toch niet voor nodig. Dat is een beetje de strekking van de tekst van het liedje. De tekst is fantastisch. Jou, nou, dank jullie wel. En jouw snor krult, zoals hij <laughs> nog nooit gekrult ja, heeft. Ja, ja, ja, ja, ik ben natuurlijk vreselijk trots op die jongen. Ja, uh, ja. ja, hij wel is overigens uh, 23 uh, oktober, zingt ja. hij hier live in de studio. En hij heeft 7 november een concert in de Nozem en de Non in Heemskerk. Met een grote vier tienmans band. Uh, met onder andere blazers van Ellen uh, Clark en, en uh, de, de toetsenis van T. Lauw. Die is ook helaas overleden. Uh, uh, nou, komt er komt een, een, een dijk van een band erachter. En, uh, ja, van allerlei repertoire, niet alleen maar uh, ballads en rustige liedjes... maar ook uh, ja, bijvoorbeeld Daft Punk en, en gewoon uptempo-nummers. Het is gewoon een hele veelzijdige jongen. Hij speelt saxofoon, viool, toetsen, gitaar, trompet. Nou, you name it. Dus hij is ook nog multi-instrumentalist. Je zegt 23 oktober, dat is de vrijdag voor het grote duel in Almelo... Herakles Koninklijke HFC. Wanneer is Sven hier dan? Sven is hier s'avonds in de, in de uitzending van Zandvoort, draait door. En dat is een uitzending die plaatsvindt tussen vijf uur middags en zeven uur s'avonds. Schrijf het in uw agenda, dames en heren. En ook dat andere ding, want die dinsdag kunt u gewoon met de Koninklijke HFC... mee naar Herakles Koninklijke HFC. De club betaalt de kaartjes en de bus moet u zelf betalen. Dat is 15 piek, maar het wordt natuurlijk een geweldig evenement, gert -Jan. Dat denk ik wel, ja. Als je hoort hoe het nu al leeft. Uh, ja, ik zit nu al voor te stellen hoe het is dat al die bussen die kant op gaan. Voor een amateurclub. Ja, bijzonder. Mensen die het uh, eerste uur niet gehoord hebben, wat moeten ze doen? Uh, ze kunnen naar de website. Uh, Koninklijke HFC. KonHFC.nl uh, Ja, daar kun je doorklikken op een uh, inschrijfformulier. En dan kun je kiezen of je met de bus mee rijdt. Nou, wat natuurlijk wel heel gaaf is om dan ook... Met elkaar daar naartoe te, te reizen en met z'n allen in één vak te zitten. En ik heb begrepen dat je ook loskaarten kunt kopen. Want ja, er zijn natuurlijk ook mensen die moeten werken. En op eigen vervoer uh, die kant op willen. Ja, en ik hoop dat iedereen dat doet. En dat, uh, dat we er een heel groot uh, feest van uh, gaan maken met z'n allen. Charles Duiven, onze technicus, weet ook veel van voetbal. Charles, wie wint die wedstrijd? Uh, wie wint die wedstrijd? Nou, ik, ik, ik hou het even op gelijkspel. <laughs> dan gaan we verlengen. Dan wordt het ja. helemaal nageleiding. Ja, uh, hoe langer de wedstrijd duurt, <laughs> hoe beter. En uh, ja. ook voor de supporters. kunnen Absolute. hebben ze meer te genieten. Hoe, en meer waar voor hun geld. Ja, hoeveel wordt het, Gertje? Ik denk 2-1 voor ons. En het zou ook wel eens nog in verlenging kunnen plaatsvinden. Uh, ondanks dat je natuurlijk denkt dat zij uh, betere conditie hebben. Maar wij zijn toch altijd uh, tegen het einde van de wedstrijd op ons best... Wie weet kunnen we ze dan uh, verrassen, net als uh, tegen, uh, tegen Eindhoven. Nou, ik had het net al even over dat counter, daar ben ik een echte fan van. van die, die ploegen uit uh, andere werelddelen die daar erg sterk in zijn. Uh, daar kan ik enorm van genieten, zo'n plotselinge counter... en dan natuurlijk een doelpunt wat erop volgt. En dat vind ik wel eens jammer in het Nederlandse voetbal. Ik heb dat ook al eerder in een uitzending gezet met uh, een collega van je... dat, dat er hier zo weinig gecounterd wordt. 70% van alle doelpunten ontstaat door een fout van een verdediger. Dus zorg maar dat je de bal aan de andere kant hebt. <laughs> okay. ja. ja, dat hoeft niet altijd met eindeloos heen en weer getikt. Nee. En dat kan ook gewoon door drie, vier passes naar voren. Dat is de snelste weg naar de goal. En daar kun je toch vaker tegenstander mee verrassen. Jullie hebben dat heel goed begrepen bij HFC. Want jullie zijn een van de weinige ploegen die echt naar voren speelt. Ja. Nou ja, dat is uh, filosofie van de trainer natuurlijk ook. Uh, vooral uh, bij het eerste dan. Om te proberen druk vooruit te, te, te, te geven. De bal snel te veroveren en zo de, de tegenstander te overrompelen eigenlijk. En dat, dat spel probeer ik eigenlijk ook bij mijn A1 uh, erin uh, te brengen. Ja, alleen soms word je door de tegenstander, door de kwaliteiten van de tegenstander, gedwongen om uh, ja, wat meer terug uh, te spelen. En ik denk dat wij daar uh, bij het eerste ook uh, zeker kwaliteiten voor hebben... Om, uh, ja. om daar gebruik van te maken. Opportunisme is in ieder geval bij HFC terug. Ja, ja mooi toch? Ja. We gaan naar muziek luisteren, want dat had jij gekozen vandaag. Welke heb je voor hem, Sean? Ik heb All Around the World. En we hadden het net over Daft Punk. Nou, niets is uh, toeval in het leven, toch? Ja. Die je ons geleverd hebt vandaag. Hè? Ja, vind je? Ja. Nou, ik vond dit altijd uh, toen ik jong was, uh, leuke muziek. En, uh, nog steeds eigenlijk uh, om, om naar te luisteren. Kert Jan Teres, gast in de Watertoren Sport. Laten we even gaan kijken naar dat, uh, naar dat eerste elftal waar jij in speelt. Er gebeuren rare dingen in die klasse. Jullie winnen van de AFC en die staan nu bovenaan. Ja. Je moet zondag tegen Kuik. Die heeft drie punten meer. Die staat achtste. Het is allemaal zeer kort op elkaar. Liende en, en een andere ploeg. De treffers, treffers, ja. Die vallen ontzettend tegen. Hoe komt dat allemaal, die wisselingen? Ja, geen idee. Je ziet... Nou ja, wel een idee. Uh, je ziet bij die ploeg uh, toch veel mutaties. Een uh, aantal jongens die naar een betaalde voetbal zijn gegaan. Of onderling spelers uh, wisselen. Uh, en ik denk dat dat uh, toch tijd nodig heeft... Om, uh, om, om daar dan weer een nieuwe... Uh, uh, echt elftal van te maken. Maar goed, uh, ja, AFC vind ik wel verrassend. Ze hebben wel aardige spelers... ...maar daar wij uh, denk ik wel een aardige wedstrijd tegen ja, gespeeld. Makkelijk gewonnen eigenlijk. Ja, ja. Dus ja, ik vind het wel heel knap dat ze, dat ze bovenaan staan. Uh, ik vraag me af of ze het voor, vol gaan houden. Maar goed, ze zitten nu in een goede uh, flow. flow eigenlijk. Mm. En uh, ja, daar zit het misschien ook een beetje mee. En uh, wie weet uh, hoe lang uh, uh, ze dat vol kunnen houden... Ja, en wij uh, zijn toch nog een beetje zoekende en kwakkelen. Uh, schorsingen gehad, uh, nu een aantal blessures. Het zit allemaal net even niet mee. Toch ook een aantal ploegen gehad die nu allemaal in het uh, linker rijtje staan. Ja, het wordt nu toch wel tijd dat we, dat we weer de, ook die flow uh, te pakken krijgen. En een aantal wedstrijden weer gaan winnen. Maar ook met pech verloren, hè? OEC bijvoorbeeld. Ja, als je nu naar de laatste twee wedstrijden kijkt, creëren we eigenlijk weinig kansen. Uh, maar de tegenstander creëert ook weinig. Die scoren naar dode spelmomenten. Ja, en dat is toch het niveau waar je op speelt. Er worden op uh, kleine details uh, worden die wedstrijden beslist. Ja, en dat mag eigenlijk niet gebeuren... dat je een wedstrijd uh, verliest door, uh, door dode spelmomenten. Hercules, drie goals zo. Ja, ja, uh, zonde. Had niet gehoeven, denk ik. Uh, denk, en Hercules en OJC Rosmalen... zijn geen wereldploegen in onze competitie... Dan moet je eigenlijk gewoon punten tegenpakken. Ja, en uh, drie uh, dode spelmomenten in één wedstrijd... Dat, dat mag gewoon niet op dit niveau. Kijk, is ook geen makkel makkelijke, hè? dat bleek vorig jaar. Maar je moet ze toch kunnen hebben nu. Ja, nou ja, ze staan drie punten boven ons. Dus uh, ja, dat, uh, dat moet, uh, moet te doen zijn. Uh, het is wel altijd een lastige ploeg. Uh, maar goed, ik heb er wel vertrouwen in. We spelen thuis en dan zijn we toch meestal uh, op ons best... En um, ja, Donnie Verdam komt weer terug van een, uh, van een schorsing. Uh, een aantal blessures die uh, uh, ja, gelukkig weer uh, uh, over zijn en dat jongens weer terugkomen. Dus ik heb, uh, ik heb er vertrouwen in en ik uh, hoop dat we drie punten kunnen pakken op mijn verjaardag. Dat is heel leuk. En als je wint en je wint op je verjaardag, dan ga je gelijk weer vier vijf plekken omhoog. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. En, um, ja, ik denk dat het niveau in deze klasse uh, elkaar niet, uh, niet veel ontloopt. Uh, ja, iedereen kan van elkaar winnen. Uh, en dat is denk ik alleen maar mooi. Maar je moet wel iedere week uh, top zijn. En zeker wij moeten, moeten 100% allemaal zijn. Willen wij een, uh, een goed team zijn. Het voetbal is erg aantrekkelijk in die topklasse. Als ik het vergelijk met wat ik zie in de Eredivisie... Ik kijk bijna niet meer, maar ik vind het veel leuker om naar deze wedstrijden te kijken. Toch staan er maar duizend 1.200 mensen langs de kant. Ja, ja, dat vind ik ook wel eens jammer. En ik denk dat 1200 nog best wel veel is... Uh, uh, als ik zondag omheen me heen kijk op de, bij HFC. Um, ja, um, ik weet niet wat de mensen uh, weerhoudt. Misschien dat ze op de zaterdag al uh, op de clubs uh, zijn... en denken, nou, zondag is voor andere zaken. Um, maar goed, ik zou het leuk vinden als er wat meer publiek uh, op afkomt. Uh, ik denk dat je leuk voetbal ziet, uh, het gezellig is... Uh, dus ja, zeker als het ook nog eens een beetje mooi weer is, kom, kom de wedstrijden bekijken. En dat wordt het zondag. Ik kan u in ieder geval zeggen, dames en heren, als u zit te luisteren... het is de moeite waard om naar de Spanjaardslaan in Haarlem te gaan... want die wedstrijden zijn best heel erg leuk. Nogmaals, ik vind ze leuker dan in de Eredivisie met dat vervelende geschuif de hele tijd. En dit is opportunistisch voetbal waar je van kan genieten. Als je in het clubhuis bij HFC komt, dan hangen daar foto's van... ik weet niet hoeveel jaar geleden, maar er staan er gewoon duizenden uh, langs het veld. Wat, wat is dat toch, dat dat zoveel minder is geworden? Want het is natuurlijk toch ja. een niveautje waarop jullie spelen. Ja, ja. ik denk dat het... Uh, ja, je, je ziet het bij alle clubs eigenlijk een beetje waar wij tegen uh, spelen. Ik denk dat, dat er ook wel, wel toch wel een verschil is tussen zaterdag en zondag. Dat zaterdag uh, voetbal toch wat meer publiek uh, trekt... Mensen zijn de da dag daarna natuurlijk vrij. Um, maar goed, in de eredivisie volgens mij, uh, komen er juist steeds meer mensen kijken. Dus wat ja, dat betreft is het wel uh, vreemd. Ik, ik, ja. ik heb geen idee eigenlijk uh, uh, wat de reden daarvan is. Nou, je hebt in ieder geval één vaste supporter vanuit Zandvoort. De is er altijd. Oké. Okay. <laughs> wat wordt het zondag? Um, ja, ik denk dat, uh, dat, we, dat we weer... Uh, een Goed resultaat uh, neer gaan zetten, omdat we het ook goed kunnen gebruiken. En dat we 3-1 winnen. Dat moet gebeuren hè, op je verjaardag. Ja, nou ja, het zou mooi zijn. Helaas uh, denk ik niet dat ik erbij ben, nog vanwege een blessure. Uh, opgelopen in de wedstrijd tegen Hercules. Maar uh, ik heb vertrouwen in de jongens die, uh, die er staan. En uh, dat, dat we toch weer een uh, ommekeer uh, kunnen bewerkstelligen. Zit er ook geen 20 minuten voor je in? Nee, nee, ik denk het niet. Uh, ja, uh, vervelende overtreding, denk ik, vervelende blessure. En dat heeft nog eventjes uh, tijd nodig, denk ik. We gaan uh, naar de volgende plaat van jou luisteren. En daarna gaan we het hebben over het Ajax Streetwise Project. Want dat is ook iets heel bijzonders. Hè? Zeker. Dit is uh, Milo met It's Out of My Hands. Made the call Just too late At the end of May I just thought It could wait For one more day In the time that passed You went down so fast You went down so fast Out of my reach Out of my hands I didn't understand I would have changed All my plans An empty house A setting sun At 4am Some battles fought Or battles won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 Out of my hands. And now the leaves are turning brown. I watch them blow where the earth pulls them down. I'll let you go as your breath unwinds through the restless pine. Out of my reach, out of my hands. I didn't understand. I would have changed all my plans. I would have changed. Out Daar zit ook een achtergrond bij, hè? Ja, nou ja, um, out of my hands uh, zegt het al een beetje. Ik, uh, ja, mijn hele leven stond eigenlijk in het teken van, uh, van voetbal. Uh, mijn droom was profvoetballer te worden. En gelukkig uh, is dat uh, er ooit uh, van gekomen. Maar ja, het kan ook zomaar uh, voorbij zijn. Uh, ook al heb je daar misschien niet altijd evenveel uh, invloed op. En bij mij waren dat dan vooral de, de blessures... Ja, en dan, uh, dan, dan kan het zo uit je handen glippen eigenlijk. Dat gevoel had je ook toen? Ja, tuurlijk. Um, ja, wat ik net eigenlijk al een keertje zei... dat die chirurg aan je bed staat en zegt van... nou, voetballer gaat hem eigenlijk niet meer worden met zo'n rug. Ja, dan, dan stort je wereld eigenlijk uh, in. En, uh, ja, in mijn ogen is profvoetballer zijn een heel mooi, uh, mooi, een, uh, ja, mooi vak... met uh, alles wat erbij komt kijken... Ja, en als je, daar, uh, als je dat het liefste doet... en uh, al, al jaren uh, je ja, druk mee bezig bent om dat te bereiken... dan is het gewoon zonde als dat, uh, als dat zomaar wegvalt. Wat een bellen. Ja. <laughs> nee, inderdaad. En dat zit ook dan allemaal in die plaat. Maar voor jou is dat zwarte gat eigenlijk niet gekomen. Want je bent gaan trainen. In 2001 begon je eigenlijk als trainer D2-C2 bij, bij HFC. En dat vult het toch op. Naast dat je nu nog lekker actief voetbalt. Maar... Ja, ja. Nou, ik, ik heb het altijd leuk gevonden om uh, ja, wat over te brengen. Uh, um, om kinderen te trainen. Uh, ja, ik was zelf altijd enorm gemotiveerd om beter te worden. Uh, voor mezelf trainen, uh, de hele dag met de bal. Erover nadenken van hoe kan ik nou een betere voetballer uh, worden. Ja, en dat, uh, dat wilde ik graag ook uh, bij, uh, bij junioren zeg maar, uh, overbrengen. En Ik hoop dat later ook in, uh, of in betaalde voetbal... Of, uh, bij de senioren te kunnen doen. Nou, dat gaat vast wel lukken. Ik, ik hoop het, ja. ja, ja. Ik uh, doe mijn best. Kijk eens, uh, jouw A1 is natuurlijk een goed voorbeeld. Hè? Dat is niet voor niets zo hard gegaan. Dat ligt aan de trainingen. En ik heb het je straks al gezegd, ik heb je een jaar gevolgd. Het is echt ongelooflijk goed. Ja, daar kan ik zelf niet altijd over worden. De resultaten van het team... Uh, uh, ja, die, die zijn gewoon hartstikke goed. Maar dat heeft ook te maken met je spelersmateriaal natuurlijk. Gelukkig zijn er jongens beschikbaar die uh, ja, beter willen worden waar uh, talent in zit. Alleen ja, dat talent uh, moet je wel proberen op een of andere manier eruit te laten komen. En tot nu toe uh, gaat, dat, uh, gaat dat aardig, ja. ja. Die plaatnet uh, had eigenlijk ook te maken met het project waar we het straks over gaan hebben. Dat Ajax streetwise project. Want... Nou ja, kijk, uh, bij Ajax Streetwise, uh, dat, ja, dat is een project uh, waar wij, waarbij we naar scholen toe gaan, een scholenproject. Uh, Dan krijg, uh, krijgt een school, die wordt uitgekozen, die krijgt een week lang les met Ajax eigenlijk als onderwerp. Dus uh, een taalles, een rekenles, een aardrijkskundeles staat in het teken van Ajax. Een voorbeeldje bijvoorbeeld bij, bij, bij Ajax, uh, bij aardrijkskunde... Um, die kleintjes die krijgen les van nou Ajax speelt tegen uh, Bayern München. Waar ligt München nou? Of uh, hoe lang is dat nou rijden? Of waar komt uh, Toulani Serrero vandaan? En wat is daar dan de hoofdstad? en Ja, dat is toch uh, voor die kinderen uh, bijzonder. En je Het ziet leert dat ook die... makkelijker. Dus ja, dus. dat zeggen de docenten ook. En uh, de kinderen zijn extra gemotiveerd in die uh, weken. Want uh, we staan toch met, uh, allerlei, met de Ajax trainingspak voor de klas. En uh, de hele school is ingericht uh, met Ajax... Uh, uh, promotiemateriaal. En ja, je probeert een, een boodschap over te brengen. Dat is ten eerste de, de Ajax-mentaliteit. Uh, dat je gewoon goed je best moet doen... en je netjes uh, moet gedragen. Uh, alleen op die manier kan je tot succes komen. En dat als je ambities uh, hebt, als je talentvol bent... Uh, dat je daar vol voor moet gaan. Uh, maar niet moet vergeten dat het ook uh, kan gebeuren... dat je die talent of die ambities niet waar kan maken... En uh, dat je dus wel goed je best doet op school. Want dan zou je toch iets anders moeten doen. Ja. En door middel van school kun je toch een basis leggen... om uh, in de rest van je leven uh, ja, het goed voor elkaar te hebben, zeg maar. Ja, Thierry en jij zijn daar in 2011 mee begonnen. Dat was een zeer succesvol project, hè? dat is duidelijk. Daar ja. werd overal zeer enthousiast op gereageerd. Maar het is, op het moment staat het stil. Hoe komt dat? Ja, allereerst heel erg jammer... Uh, maar dat heeft vooral met de hoofdsponsor te maken. Het, het project uh, werd uh, mede mogelijk gemaakt door Egon eigenlijk. En uh, ja, zoals je wel weet is nu Ziggo uh, de hoofdsponsor. En uh, die heeft dat project toch nog niet uh, overgenomen. Maar goed, ik heb de hoop dat uh, of Ajax zelf of uh, de nieuwe hoofdsponsor... Uh, ja, het project voort gaat zetten. Want ja, ik denk dat het... Uh, een mooi project is, een goed project. En um, ja, ook voor Ajax zelf, want het zorgt voor enorm veel meer bekendheid uh, uh, bij de jeugd. Ja, en op die manier kun je toch ook uh, ervoor zorgen dat je stadion vol zit. En wat terugdoen uh, voor de jeugd eigenlijk. Ja, en de jeugd leert maar ook leren. Ja, en dat is toch een doel. Een, een doelstelling. En ondertussen, uh, um, ja, zorg je er ook voor dat kinderen weer met sport in uh, aanmerking komen. Want geven die kinderen ook een Ajax-training... tijdens de uh, gymles. Ja, dus het heeft, denk ik... Uh, het bereikt een aantal uh, doelstellingen. En uh, het is jammer dat dat uh, op dit moment niet uh, meer gebeurt. Laten We hopen dat het gauw nou weer uh, gaat rollen. Ja, hoop ik ook. Doe maar. Ja, want uh, onze voetballer van vandaag... onze gast van vandaag... die werd geveld door een hernia... Maar gelukkig uh, zijn de, uh, de woorden van de dokter niet uitgekomen. Die zei van, ja, voetballen zit er niet meer in. En dan had hij misschien bij zijn eigen wel dit gezegd. Is dat nou alles? Dit niet alles, want Henny uh, praat ja. nog een kwartier met onze gast van vandaag. En dat is Gretjan Tamiers, uh, hoofdrolspeler binnen de selectie van de Koninklijke HFC. Trainer van de A-junioren daar, die in de tweede divisie spelen. En dat gaat, uh, gaat erg goed. Maar uh, we moeten even naar iets anders kijken, Gretjan. Want morgen, of, ja, morgenavond, 6 uur, ja, op kunstgras. Zo. En dat is, kan wel eens een keer een hele grote rol gaan spelen. Ja. Nou ja, ik heb ook wel eens gezien dat kleine ploegen tegen Nederland op een dramatisch veld speelden, zodat Nederland het spel niet kan maken. In ieder geval is nu de ondergrond gelijk. En uh, meestal is dat wel gunstig voor het positiespel. Maar ik denk toch dat heel veel uh, topspelers, dus Nederland zelf spelers, niet gewend zijn aan kunstgrasvoetbal. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat, uh, gaat lopen. Ja, Wesley Snyder heeft daar met zijn team gespeeld voor de Champions League. En die zei, ik heb de hele week last gehad van spierpijn. Ja. Nou, kennen wij dat fenomeen bij HFC? Want als je op veld 2 moet voetballen, dan ben je in de aap gelogeerd. Ja, gelukkig uh, um, hoef ik daar weinig uh, te voetballen of te trainen. Uh, wij trainen op veld 3, is ook kunstgras. Maar een stuk uh, nieuwer en uh, wat meer demping. Lijkt ook op gras. Ja, maar goed, in de, ook in de topklasse kom je soms op uh, velden te spelen. Ja, dat, on, onverantwoord. Uh, en dan heb je gewoon twee, drie dagen herstel nodig... om uh, ja. Ja, van je klachten af te, te zijn. En, uh, als dat ik je de verhalen moet geloven... is dat veld in Astana hetzelfde als ons veld 2. Huh. Heel kort, droog. Het wordt natuurlijk niet gesproeid door die gasten... Nee, want die nee, weten nee. dat dan de bal te snel gaat rollen... en dat moeten ze helemaal niet hebben tegen Nederland. Maar wat denk jij? Is er een kans dat Nederland het haalt? Ja, wij moeten natuurlijk twee keer winnen. Uh, en zal, in mijn ogen, zal het tegen Kazachstan Ondanks de uh, omstandigheden uh, liggen daar wel kansen. Ja, Tsjechië is dan volgens mij waarschijnlijk al uh, wel al geplaatst. Ja, die zijn geplaatst. Ja. Um, dus ja, ook daar liggen, liggen wel kansen. Dat Tsjechië er toch misschien iets minder uh, serieus uh, oppakt. kan ook betekenen dat ze, dat ze vrijheid kunnen voetballen. Ja, Denk, vol, volgens Kalasek gaan ze er gewoon fel uh, op. Ja, ik uh... nou, kan me voorstellen. En als ik uh, Tsjechië was, zou ik ook denken... als ik dat Nederland uh, uh, buiten het EK kan houden, uh, mooi... Um, maar goed, ik heb er nog wel vertrouwen in. Want ook die Turken die zijn meestal niet zo, uh, zo stressbestendig. Uh, ze hebben één wedstrijd die erom ging gewonnen van de acht die ze gespeeld hebben. Ja. Nee, echt niet zo goed hoor. Nee, nee. Terwijl het toch een uh, aantal uh, goede spelers hebben. Alleen ja. in het uh, nationale team wil dat niet echt lukken. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Maar dan moet het wel heel enorm uh, meezitten, denk ik. Wat zal het <laughs> erg zijn als ze het niet halen. Als ze morgen niet kunnen winnen zeg. Ja. Nou ja, kijk, als we het niet halen, is het gewoon, uh, ja, zijn we gewoon niet goed genoeg uh, gebleken op wat voor manier dan ook. Uh, ik kan me nog de, een van de eerste wedstrijden herinneren, dat, met, met een fout van Jan Maat, volgens ja, mij. Op de laatste minuut. Het heeft ook wel een beetje tegengezeten, maar ja, dat, uh, dat roep je ook over jezelf af met het spel wat, uh, wat we vertonen. Maar ja, uh, redden we het niet? Zijn we niet goed genoeg? En uh, jammer, uh, alleen uh, zonde uh, voor ons om, uh, als we dat EK willen volgen. Ja, geen Nederland en het is toch uh, minder leuk dan om uh, ja. te kijken. Nou heeft het natuurlijk allemaal te maken met, met de spelopvatting die op het ogenblik heerst. Hè? Niet in de topklasse waarin jij speelt, maar wel in het betaalde voetbal. Ik vind er geen bal aan. Nee. Ik kan me voorstellen, uh, als ik het Nederlands Elftal zie spelen... als ik uh, Ajax zie spelen, wat ik toch uh, ja, van kleins af aan uh, de mooiste club uh, vind... met het mooiste voetbal... Ja, dat, dan, dan mis ik iets. Uh, en dat is toch uh, wat ik net zei over Heracles. Die hebben enorm veel bereidheid om uh, arbeid te leveren... om strijd te leveren, om passie in een wedstrijd uh, te brengen. En dat mis ik een beetje bij, bij Nederland zelf bij Ajax. Het is allemaal uh, tactisch, allemaal hartstikke goed. En uh, uh, het klopt allemaal, de driehoekjes, uh, doorschuiven... Um, het uh, van A naar B spelen lukt over het algemeen wel. Maar ik mis net dat, uh, dat, uh, dat beetje passie, een beetje strijd, een uh, beetje actie erin. Ja, ook bij Ajax zie ik uh, buitenspelers ja, die bijna geen individuele actie meer maken. Die bijna geen tempo meer in het, uh, in het spel uh, brengen. Ja, en dat vind ik gewoon jammer. El Ghazi. De, de Barcelona heeft al voor hem op de tribune gezeten. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar ik vind hem helemaal niet zo goed. Hij doet het niet. Hij kan het um, wel, maar hij doet het niet. Zou hij het niet mogen, of wat is het? Ja, ik weet niet. Ik, ik heb soms een beetje het gevoel dat sommige trainers uh, uh, de spelers te veel uh, regeltjes en afspraken opleggen. Afspraken zijn natuurlijk ontzettend belangrijk in een team. Uh, maar goed, je moet spelers ook een beetje vrij laten om eigen initiatieven uh, te laten zien. Ze, ze hebben allemaal eigen kwaliteiten en uh, die moeten ze vooral uh, laten... Ja, laten zien in een wedstrijd. En ik heb het gevoel dat die een beetje um, ja, dat ze niet vrij genoeg gelaten worden. En als ik dan Elgazi zie die wel behoorlijk veel goals uh, maakt, zie ik toch vaak een, een, een balletje breed en uh, zijn man niet op durven zoeken. Um, Verkeerde kant. Ja, en dat, dat, dat vind ik toch jammer. Uh, ik denk dat er veel meer in zo'n jongen zit. Uh, ja, toch een Cristiano Ronaldo type, denk ik. En dat is toch een jongen die, die er altijd voor gaat. En uh, altijd vooruit durft te voetballen. En dat zou ik toch bij, bij een aantal Ajax-spelers... of Nederlands Helfdom-spelers wat meer willen zien. Ja. Ik noem dat op gemis aan opportunisme. Dat jij dat opportunisme met jouw juniorenteam wel hebt... en dat ook het eerste van HFC opportunistisch speelt... is het grote verschil met het betaalde voetbal? Is het jouw geheim? Nou ja, dat weet ik niet. Ik, ik denk uh, inderdaad dat opportunisme, dat uh, wat meer passie, wat meer. Uh, um, ja, uh, wat meer vrij zijn om te doen uh, wat je, wat je, waar je goed in bent eigenlijk. Vooral op de helft van de tegenstander. Ja, kan leiden tot, uh, tot uh, prestaties, door, tot goed resultaat. Uh, ja, en nogmaals, ik denk dat uh, sommige clubs uh, dat de spelers een beetje uh, ja, te veel. Uh, uh, moeten doen wat de trainer eigenlijk wil. En uh, daardoor niet hun, uh, hun eigen kwaliteiten kunnen laten zien. Het succes bij HFC is daardoor te verklaren. Hè, van de derde klas naar de topklasse. Jullie nu in de tweede divisie. Het is natuurlijk. En het is zo leuk om te zien dat voetbal. Dat, dat moeten ze toch bij die eredivisieclubs ook weten. Ja, uh, nou ja, kijk. Uh, ik denk dat bijvoorbeeld Heracles... daar nu een heel mooi ja. voorbeeld van is. Ja. Die met veel passie, met veel uh, strijd, met veel energie in een wedstrijd uh, uh, spelen. Het publiek doet dat ook nog eens in mee. Uh, ze hebben ook nog eens het voordeel van kunstgras en een klein veldje. Dus dan kan je ook meer uh, in de duels komen, meer strijd leveren. Um, ja, en daar kan je ver mee komen. En um, ja, er zijn meerdere clubs die het op die manier proberen en goede resultaten uh, neerzetten. Dus ja, ik zou dat toch uh, graag ook bij... Uh, bij een Ajax, bij een zelf, dan bij meer Eredivisieploeg uh, willen zien. Nou, spannend wordt het in ieder geval morgen. Hm? Ja, zeker. Uh, ik ben heel benieuwd. En er zal geen auto op de weg zijn, geen plaat gedraaid worden in radiostudio's. Nu wel. Wat heb je? Ja, nou Henny, misschien dat je nog uh, ter afsluiting een minuutje voor ons uh, kan vullen. Want dan uh, sluiten we uh, precies met de plaat op het nieuws aan. Want uh, onze gast heeft uh, zonder jou gekozen van André Hazes. En die duurt precies vier minuut, vijf seconden. En uh, nou, als, als jij nog een half uurtje uh, vast afscheid wil nemen, voor, ook voor de luisteraars, dan, uh, dan, dan sluit dat precies mooi op elkaar aan. Oké, okay, jongen. Nou ja, ik moet afscheid van je nemen, Gert-Jan. Ja, Heel ja. veel succes met je blessure. Hele fijne verjaardag, zondag. Laten we hopen dat je het cadeau krijgt, hè, die 3-1 overwinning. Ja. En dan hoop ik dat je klaar bent op 27 oktober. Want daar moet jij bij zijn. Ja, dat, dat zou eeuwig zonde zijn. Want ik kijk enorm uit naar deze wedstrijd. Uh, voor de loting was dat mijn droom eigenlijk... dat we Herakles uit zouden spelen... Dus ik ga er alles aan doen om, uh, om fit te zijn en erbij te zijn. Dus is een groot risico natuurlijk. Je bent nu nog een soort van cultheld in Almelo. Maar als jij die 2-1 maakt, dan is het afgelopen. Mag je daar niet meer komen? Nou, dat weet ik niet. Uh, uh, ik speel nu bij HFC. En uh, we zijn met iets moois bezig in dat bekertoernooi. En uh, als ik de kans krijg, dan schiet ik hem gewoon binnen. En uh, na de wedstrijd zal ik iedereen een hand geven. En uh, nou, verwacht ik niet dat ze dan uh, heel boos op me zullen zijn, hoor bij onze gast van vandaag in de Watertorensport... Gert-Jan Tameris. was ontzettend leuk. Dank je wel voor je komst. Ja, en hartelijk nogmaals, bedankt. En uh, nogmaals, fijne verjaardag zondag. Komt, komt goed. Hoi. Ik had geluk als ik terugkijk naar mijn jeugd omdat ik ben Wat zo velen willen zijn Maar bedenk De zon schijnt niet altijd Mijn publiek Liet hem toch schijnen Ik had geluk Ik kwam zomaar van de straat Wat ik nu ben daar had ik jou voor nodig. Het is fijn als er iemand van je houdt. Mag nooit meer anders zijn. Ik heb Geluk, dat ik iedereen versta. Arm of rijk, ach ze kwamen toch wel kijken. Maar begrijp, het doet me steeds weer goed. Laat het nooit anders zijn. Ik heb je nodig. Ik had geluk.